Voor de Amerikanen betekent dat dat de oorlog in Irak na negen jaar voorbij is, een woordvoerder van het Witte Huis. De Europese beurzen hebben vandaag forse winsten geboekt. Beleggers zijn positief gestemd, vooruitlopend op het Europese topoverleg dit week einde over oplossing van de schuldencrisis. De AEX sloot 2,2 hoger op 305 punten en dat is de hoogste stand sinds begin augustus. Ook Frankfurt, Londen en Parijs zaten flink in de plus.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 De filmmakers voeren gisteren bij de behandeling van het kortgeding aan... dat zij de artistieke vrijheid hebben om af te wijken van de werkelijkheid. Het weer? Vanavond koelt het snel af... met in het binnenland minima rond het vriespunt en vorst aan de grond. Morgen opnieuw zonnig en een graad of elf. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Ik begin met goed nieuws over de A4 Delft richting Amsterdam. Die waag was een hele tijd dicht vanmiddag bij het knopend Prins Klausplein na een aanrijding. Kort voor 7 uur is de A4 weer vrijgegeven. Er staan nog drie files op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Meersa Maastricht 4 kilometer. Op de A59 Den Bosch richting Zonzil. Tussen Waspik en Knopend Hoijpolder 5 kilometer. En op de N44 Den Haag richting Wassenaar voor Wassenaar 4 kilometer.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 Dat is het idee. Rabobank. Een bank met ideeën. Dit is Radio 1. VPRO. Brands met boeken. Wim Brands. Welkom tot acht uur in dit programma te gast Marlie Huijer. Welkom. Dank je wel. Marlie Huijer is uh, filosoof en arts, bijzonder hoogleraar filosofie... aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En je bent ook nog lector filosofie aan de Haagse Hogeschool. Yeah. Je hebt een boek gemaakt, Ritme, op zoek naar een terugkerende tijd. Hoeveel verlies aan ritme kan de moderne mens verdragen? Want... Onze vaste werk- en slaapritmes moeten tegenwoordig wijken... voor de eisen van de 24-uurs-economie. Uh, wanneer leef je het langst? In je boek staat ook het, uh, het antwoord. En of we dat <laughs> willen, dat, dat, dat zullen we zien. Ik hou, ik hou hem nog eventjes uh, onbeantwoord, deze vraag. Wanneer we het langst uh, leven. Ik wil namelijk even beginnen met, met, met, uh, met wat, ik, wat ik net in het, uh, en, en jij ook... In het, uh, in het nieuws voorbij hoorde komen over huisartsen. Mm -hmm die uh, eigenlijk steeds meer moeten doen... en steeds meer op hun bord uh, geschoven krijgen. Jij bent filosoof, maar je bent ook huisarts geweest. geweest hè? Ja, ja. Je, hebt, je hebt medicijnen gestudeerd en filosofie. Ja. Hoe lang ben je huisarts geweest? Ik heb de huisartsopleiding gedaan en daarna nog ongeveer een half jaar waarnemingen. Maar het was een rare situatie in Nederland dat er toen een zogenaamd vestigingsbesluit kwam. En ze besloten toen dat huisartsen zich niet meer vrij mochten vestigen. En dat betekent dat een flink aantal mensen van mijn jaar helemaal niet als huisarts aan de slag konden. Wanneer was dat? En, uh, 1986, begin 1986. Dus je kon niet, zeg maar, waar had je gewild? In Amsterdam, moest, Rotterdam? In Amsterdam had ik ja. wel graag gewild, ja. Je moest of 24 uur per dag, zeven dagen per week werken... Uh, of je moest het geluk hebben dat je toevalligerwijs... via een sollicitatie in een of ander collectief terechtkwam. En wat heb je toen gedaan? Uh, ik ben uh, methadonarts geworden. Dat kwam omdat ik daarvoor... want je had toen nog dat je tussen je basisartsexamen... en je huisartsopleiding... Uh, daar zat altijd wachttijd. En toen had ik uh, twee jaar bij de Amsterdamse Junkiebond gewerkt. En uh, vervolgens kon ik heel makkelijk ook als, uh, als methadonarts aan de slag. Ik kreeg toen de kans om in Beverwijk... een heel laagdrempelig uh, methadonpost te ontwikkelen met een aantal mensen. Wat eigenlijk heel leuk was. Maar... Ja, kijk, methadonarts is een, is een redelijk saai vak. Ik bedoel, dat Wat is, is een saai hè? Ja, op een Je geeft die methadon. Je geeft dan... die methadon en dat... Uh, dat, dat ja, ik bedoel, je hebt een goed gesprek, maar, zeg maar je hoeft niet een medische diagnose te stellen. Je hoeft eigenlijk je hersenen verder niet te gebruiken. Je moet menselijk en vriendelijk zijn. Maar intellectueel had ik het gevoel dat ik droog kwam staan je hebt niet gedacht van ik ga, la, ik ga alsnog ergens een praktijk beginnen toen dat weer kon? Ja, ik heb toen uh, weer geprobeerd een half jaar om uh, waarnemingen te doen. Ja, ik zat met een klein kind en dat betekende waarneming is toch vooral nachtdiensten draaien. Ik hield dat gewoon niet vol. En uh, vervolgens kreeg ik een baan aangeboden op een, op een onderzoeksinstituut voor epidemiologie. Dus uh, hoe ziektes door de bevolking zich verspreiden... En dat heb ik toen echt gedaan om de kosten te verdienen. Maar intussen was ik al filosofie gaan studeren. Hoe lang heb je dat gedaan? Die, eh, die epidemie. Eh, epidemiologie? Ja, uh, ja dat zal anderhalf jaar geweest zijn. En de laatste... Ik heb ook daar weer ontslag genomen. Want ik dacht, ik wil gewoon die studie afmaken. En dan zie ik wel weer. Want ik wil, ik wil gewoon iets doen waar mijn passie ligt. Wat, wat ik leuk vind. En uh, ja, dat andere werk was toch niet... Daar haalde ik niet heel veel bevrediging uit. Grappig dat je dit vertelt, want je vorige boek samen met uh, rijn Mulder... Ging over opnieuw beginnen. Dat ja, ging over opnieuw beginnen. Ja. Zou, je, zou je nu nog een keer opnieuw willen beginnen met iets? Nou, ik moet je zeggen... Uh, kijk, het leuke van de filosofie is dat je tweeënhalfduizend jaar, nou misschien wel bijna drieduizend jaar... aan teksten hebt en eer je die allemaal tot je genomen hebt... nou, dat haal ik niet in een mensenleven. Dus daar zit zo'n voortdurende uitdaging in. En ook omdat er natuurlijk niet één waarheid is of één moraal... Kan je, kan je er oneindig over nadenken... en oneindig blijven schrijven. En in, in dat denken verander je steeds jezelf. Dus ik ben voorlopig echt nog helemaal niet uitgekeken op de filosofie. Uh -huh. Maar ja, ik sta er niet voor in als ik 66 ben... want ik moet waarschijnlijk tot mijn 66ste werken... dat ik dan opeens denk van, nou, ik ga weer iets heel anders doen. Dat, dat durf ik je, niet. Wat vind je daarvan? Want je boek gaat over ritme, over tijd... en over, over, over verschillende ritmes waarin we werken. Het is ook duidelijk dat we inderdaad gewoon langer en langer zullen moeten gaan werken. 66, zegt je, ja, vind je dat vervelend of niet? Oh, dat kan ik totaal niet overzien. Um, ik denk nu, ach, een jaartje meer of minder, wat maakt het uit? Um, maar ik kan me wel voorstellen... als je op een of andere manier je werk niet meer helemaal goed kan doen... dat het dan wel heel zwaar is. Dus ik, kijk, ik, ben in, ik zit in een bevoorrechte positie. Ik, ik heb Van mijn hobby heb ik mijn werk weten te maken... En dus denk ik van nou ja, ik blijf gewoon fysie doen tot ik er dood bij neerval. En dat zie ik natuurlijk bij heel veel van mijn vakgenoten. Die blijven gewoon, al zijn ze tachtig, blijven ze publiceren en lezingen geven. En daar kan je nog een aardige cent mee bijscharrelen. Um, maar dat hangt er dus wel vanaf of, ja, of je die vitaliteit hebt of niet. En ik kan me voorstellen dat er veel mensen zijn, ook zelfs filosofen... die op hun 66e misschien niet meer... Die intellectuele capaciteit hebben om dat allemaal aan te kunnen. Nog even terug, voordat we weer naar het ritme gaan in de filosofie. Nog even terug naar die huisartsen. Die dus klagen dat ze steeds meer op hun bord krijgen. steeds meer moeten doen. daar dan ook weer voor bestraft worden, noem maar op. Die dus in een moeilijke positie terechtkomen. Waarom is dat? Deze. Nou ja, dat komt voor een deel door de vergrijzing. Dus er, ko er komt gewoon meer vraag naar gezondheidszorg. Uh, daar, zijn niet, daar zijn niet voldoende instituties voor, daar zijn niet genoeg ziekenhuizen voor, verpleeghuizen. Dus dat blijft in de eerste lijn. En dat betekent dat de huisarts daarvoor klaar moet staan. En met name chronische uh, patiënten. Patiënten die uh, in, het laatste, uh, in de laatste levensfase zitten. Dat is ongelooflijk arbeidsintensief. Want een goede huisarts wil daar toch zeg maar wel één keer in de week of één keer in de twee weken even. Langs. Ja, dat zijn hele arbeidsintensieve processen. En sowieso is het zo dat er, dat er steeds meer naar de huisarts geschoven wordt. He, alles waar de gezondheidszorg niet mee klaarkomt. Zegt bijvoorbeeld het, het, het toenemend aantal depressieve mensen. Dan wordt er al snel naar de huisarts gekeken van... nou, misschien moet die het maar oplossen. Uh -huh. Hoe komt dat? Dat heeft met tijd ook te maken, de depressiviteit, denk je niet? Nou ja, er, er, is, Want, uh, er hoe... is inderdaad onderzoek waaruit blijkt... dat, als, uh, dat er een, een correspondentie is tussen uh, depressie, de toename aan depressie... en de toename aan slaaptekort. In heel Europa zijn mensen minder gaan slapen. Uh, en in plaats van acht uur, zeven en half, zeven, nou, en het wordt uh, korter... En het blijkt als je te weinig slaapt, maar vooral ook als je onregelmatig slaapt, dat kans op depressie groter is. Ja, want ik zei in het begin al, uh, in jouw boek staat, staat ook het antwoord op de vraag wanneer leef je het langst. Ja. En dat is als je om, als ik, als ik het goed heb, je gaat om elf uur naar bed, je staat om zeven uur op. Ja, hoe regelmatiger een mens leeft, hoe langer die uh, leeft. En daar zit dan nog een. Uh, daar zitten twee kanten aan. Het is belangrijk om elke dag. Uh, op hetzelfde tijdstip op te staan. Hè, althans, als je zo lang mogelijk wil leven. Maar anderzijds is het ook belangrijk dat je zeg maar slaapt als het nacht is. Dus uh, het licht donker mechanisme wat komt omdat de aarde om zijn eigen as draait en die maan ook weer om de aarde draait en de aarde met die maan om de zon heen draait. Dat uh, mechanisme van licht en donker wat zeg maar in de kosmos zit, uh, dat is in de loop van de evolutie eigenlijk helemaal in ons lichaam terechtgekomen. Dus dat zit tot op de kleinste molecuul... zit dat mechanisme, dat licht- en donkermechanisme, zit in ons lichaam. En als je naar dat... Uh, naar dat ritme leeft, dan is de kans dat je langer leeft... is groter dan wanneer je dat helemaal verstoort. Dus als je om elf uur in de bed gaat en om zeven uur opstaat, dat, dat is goed. Maar als je dan bijvoorbeeld een keer s'nachts om drie uur in bed gaat... moet je ook eigenlijk weer om zeven uur opstaan. Ja, dat zeggen de, de, de wetenschappers. En die wetenschappers, dat, dat heet chronobiologen. Dus te, biologen die zich met de chronos, de tijd, bezighouden. En uh, die zeggen inderdaad, van op, uh, op hetzelfde uur opstaan is eigenlijk het beste. En, dat heeft een, en wat je zegt over het licht, dat is op zich in dit verband ook wel weer interessant. Want oké, okay, we krijgen dus een toename aan, aan mensen die met depressieve klachten. Dat zou te maken kunnen hebben... Met die tijd en met die... Ja, er zullen zeker ook andere redenen ja, zijn. Maar, maar... maar dit is één van de redenen. Ja. Eén van de redenen is dat. En dat heeft dus ook met licht en zo te maken. Dus in ja. plaats van pillen zou je mensen ook... Uh voor het licht kunnen gaan, gaan, gaan zitten. Daar is ja, ook onderzoek naar gedaan. Dat, hè? dat gebeurt ook. Hè? Dus Mensen die last hebben van de, van de winterblues of de herfstblues... het zijn allemaal nog heel romantische termen... want de mensen kunnen natuurlijk gewoon hartstikke depressief zijn... en helemaal niet in een blues zitten. Maar goed, dus mensen die last hebben van een winterdepressie... Eh, daar wordt ook van gezegd van... Ga nou, aan het einde van de middag, voor een lamp zitten. En dat is niet een gewone lamp, maar een lamp met een enorm voltage. En uh, dat geeft zoveel licht dat het vergelijkbaar is met zonlicht. En dat maakt inderdaad dat je dan minder depressief bent. En je fitter voelt. Uh, en dat je ook op het moment dat je wil gaan slapen... Ja, praat gewoon door. Maar... <laughs> op het moment dat je wil gaan slapen, dat je uh, ook... Uh, slaperig wordt. Nou, ik doe iets waardoor jij opeens ophoudt en, en de technicus die knikt ook naar mij. Wat doe je nou? Want ik denk, jij zit, in, jij zit te ploppen in de microfoon, maar dat is helemaal niet het geval. Maar dat komt Geef je een extra ritme om, nee, aan. Nee, jij geeft een ritme aan en dat komt dat, omdat ik nu in die ongelooflijke duisternis uh, zit te kijken waar ik eigenlijk helemaal niet uh, hierbuiten, waar ik helemaal niet tegen kan. Heb je zelf last trouwens van, ook van, van, van het licht en, en donker? Ben je er gevoelig voor of niet? Ik, ik geloof het niet. Het is wel zo, uh, ik schaats de hele winter altijd. En dat betekent dat je minstens twee, drie uur per week echt in... Want het is nu op de, op de Jaap-Edebaan. dat is een van de weinige, ik geloof zelfs de enige openluchtbaan, schaatsbaan in Nederland. En dat betekent dat je eigenlijk heel veel zon krijgt in zo'n uurtje sporten. Ook al is het, uh, is het winter. Uh -huh. En dus dat zou de reden kunnen zijn. Het is wel zo dat ik altijd heel donker slaap. En ik moet ook echt, dat het lekker donker is, want dan slaap ik diep. En, maar ik ben ook inderdaad iemand die regelmatig opstaat. Dus daar zal het ook mee te maken hebben. Ik wil dadelijk even iets over die tijd en onze obsessie met, met, met, met, met de tijd vragen. Maar eerst een algemenere vraag daaraan aan, aan voorafgaand. Kijk, jouw boek, Ritme, op zoek naar een terugkerende tijd... dat is ook een boek dat gretig gelezen zal worden door mensen... op zoek naar vragen over hoe te leven. En hoe leven we? Want daar gaat het... Ja. Ja, en dat interesseert me om een paar redenen. Je ziet steeds meer boeken over dit soort onderwerpen verschijnen. Over hoe te leven. Levenskunst noemen we dat, noemen ja. we dat ook. Er zijn ja. heel veel symposia over. Je hebt mensen die er heel mooi over schrijven. Je hebt ook onzinboeken erover. Maar het houdt ons bezig. Waarom? Eh... Uh... Ja, en Nietzsche zei al, God is dood. Uh, Michel Foucault zei, de mens is dood. Wij zijn niet eens een ik. Uh, en uh, daarmee wordt al duidelijk dat we eigenlijk geen vaste waarheden hebben. Geen vaste moraal. Uh, we, we moeten min of meer zelf ons eigen levensverhaal schrijven. En uh, met die zogenaamde dood van God... Wat, waar Nietzsche overigens niet eens mee bedoelt dat God zelf dood is... maar wel dat wij onze moraal niet meer uit de godsdienst halen... Uh, betekent het dat we eigenlijk ook niet meer echt hechten... aan een leven in het hiernamaals, of daar ook niet meer in geloven... Uh, dan komt er ook nog eens bij dat uh, de wetenschap ons heeft geleerd... dat de aarde en inmiddels ook het heelal, dat, we, dat, dat wordt ons duidelijk gemaakt... dat die zo ongelooflijk oud zijn. Dus dat wij relatief als mens zo'n klein stukje leven hebben... en dat stelt helemaal niks voor. We zijn een soort één seconde vliegjes uh, op, het, uh, op dit grote geheel. En dan heb je eigenlijk niks anders dan dat je in dit korte eindige leven... het moet doen... Dus je moet iets goeds daarvan maken. En dan zijn we ook nog eens veel individualistischer geworden. En je kon vroeger denken van... nou, mijn kind heeft iets geweldigs gedaan... of mijn vader heeft iets geweldigs gedaan. Dat hoort bij onze familie, dat straalt bij mij af, op mij af. Ik hoef misschien niet zo bijzonder te zijn... Maar in onze tijd moet elk individu bijzonder zijn. Elk individu moet zijn talenten ontwikkelen. Um, elk individu moet uh, een popster worden. Vijf minuten of een kwartiertje van, uh, aan fame hebben. Uh, kortom, er is dus een enorme druk dat je alles uit dat leven haalt. En dat je dus de zin en betekenis in dit korte leventje weet uh, in te brengen. We zijn dus, met andere woorden, hoe zei de dichter het ook alweer. We zijn kruimels op de rok van het heelal. Maar dan zijn we ook nog eens een keer ambitieuze kruimels op de rok van het heelal. Ja, ja. Ja, zelfs uh, de filosoof Immanuel Kant zei aan het einde van de 18e eeuw al... van wij zijn een soort luizen op, uh, op, een, op een hoofd waar maar een paar haren op staan. Zo nietig is de mens. Um, maar die luizen zijn inmiddels zeg maar van binnen een soort olifanten. Dus die willen heel erg veel tetteren en laten zien wat ze, wat ze kunnen. Die 24-uurs-economie waarin we leven... Uh, die ook betekent dat... Nou ja, wat, wat, wat betekent dat voor de manier waarop wij met onze tijd uh, omspringen? Oké, okay, dit is allemaal duidelijk. We zijn ambitieuze uh, kruimeltjes. We moeten van alles, we willen van alles. Waar we precies naartoe gaan, dat weten we ook niet meer. Maar goed, we klampen ons aan de levenskunst vast... om daar antwoorden op, uh, op te vinden. Maar we gaan ook in een jakkerend tempo door het bestaan... Ja, er zijn, er zijn veel tijdsonderzoekers die zeggen dat er een, een enorme versnelling is opgetreden. Versnelling van productie, van vervoer, um, van... Um, nou, er is nog een ding, ik ben het even kwijt. Um, dus er is een, een versnelling in de samenleving. Maar uh, tegelijkertijd is het zo dat we de vaste ritmiek aan het verliezen zijn. Want je zou kunnen zeggen, versnelling hoeft niet erg te zijn... zolang er maar vast ritme is. Een snel gespeeld muziekstuk kan prachtig zijn... zolang het maar in het goede ritme blijft wat gebeurt er nu in die 24-uurs-economie? Dan zie je dat de sociale ritmes... die we in een heel lang evolutionair proces hebben ontwikkeld... dat we die aan het kwijtraken zijn. De vaste ritmes van uh, met elkaar avondeten hebben... Uh, van 9 tot 5 werken, uh, een vaste lunchpauze... Uh, slapen tussen elf en 7. Uh, dat soort simpele ritmes die gaan steeds meer verloren... En uh, dat, dat is ook wel logisch, want uh, zeg maar in de jaren 50 was het zo... dat uh, uh, de kinderen opgevoed werden met de drie R's, rust, reinheid en regelmaat. En uh, regelmaat geeft rust. Dat is nog altijd zo, maar uh, die regelmaat die werd toch geassocieerd met... Het traditionele gezin. Dus pa werkte, van negen, werkte vijf dagen per week. En moeder drapeerde en ze op daar. zondag het vlees. Precies. Aan. Ja. En de moeder drapeerde daar haar, haar tijden omheen. En dat is allemaal aan het veranderen. Maar bovendien associëren we het ook met religie. En Nederland is behoorlijk geseculariseerd. Dus denk je van ja, die ritmes, die vaste ritmes. overboord ermee. Want als we de religie wegdoen. laten we dan ook die ritmes van de religie wegdoen. En daarmee. Uh, wordt die 24-uurs-economie steeds meer een realiteit. Want in feite kan je langzaam maar zeker... alles op elk moment van de dag doen. Dus 24 uur per dag uh, zijn alle uren langzaam maar zeker hetzelfde aan het worden. Maar wat betekent dat voor ons? Ik bedoel... Uh... Ga ik daar de kluts van kwijtraken? Nou goed, we hebben het er al over gehad dat je als, je, als je niet in een, in, een, in een bepaald ritme leeft, dat je dan korter leeft. Maar dat, dat hoeft geen ramp te zijn, natuurlijk. Nee, je kan, je kan korter leven. Nee, maar snap je wat ik bedoel? Ja. Ik bedoel, we kunnen het allemaal vaststellen, maar wat betekent het voor mij? Um, het betekent uh, inderdaad dat je de kluts gaat kwijtraken. Dat je ongelooflijk veel moet overleggen met anderen om afspraken te maken. Maar het betekent vooral dat je een stuk betekenisgeving een stuk zin uit het leven haalt. En daarom vind ik die vergelijking met levenskunst wel leuk... want levenskunst dat is iets voor het individu. Terwijl ik denk, het gaat in dit geval eigenlijk over ritmes. En ritmes zijn altijd iets wat sociaal is... En hoe zit dat met die, met die ritmes en die betekenisgeving? Stel dat onze voorouders hadden gezegd: alle dagen uh, zijn een streepje hè, op een. Uh, op een is op een ook, uh, denk ik. Ja, dus de, de gevangene die in de, in de gevangenis zit, die zet vier streepjes. En dan doet hij voor de ritmiek altijd nog die vijfde dwars. Ja. Hè, dus dat is een ritme. Maar stel nu dat het streepje op streepje op streepje, dat was het inderdaad zo, dan zijn alle dagen hetzelfde. Maar door die dagen een naam te geven, dus door te zeggen elke zeven dagen komt diezelfde naam weer terug. Dus elke zeven dagen heet het maandag, elke zeven dagen heet het dinsdag. Uh, krijgen die dagen uh, een betekenis. Dus je geeft ze een naam en vervolgens zie je dat de maandag het begin van de week is geworden. De vrijdag is het einde van de week geworden. Dus in plaats van een Zeg maar betekenisloze reeks, is het opeens een betekenisvol ritme geworden. En dat ritme, dat zit er voor een heel groot deel nog in. Bedoel, natuurlijk is het nog altijd zo dat Hermans Brood, Saturday Night Fever. Nog, nog altijd een zekere koorts, ook in Amsterdam, doet ontstaan. En we, de jongeren gaan altijd nog uit op zaterdag... en vinden het nog altijd vanzelfsprekend dat het op zaterdagavond laat wordt... zodat je op zondagochtend kan uitslapen. Het is tegenwoordig zelfs weer zo dat voetbalclubs, eh, katholieke voetbalclubs... die aanvankelijk eh, niet op zondag voetbalden, wel op zondag zijn gaan voetballen... nu weer zeggen van we willen niet op zondag voetballen... want we zo? willen op zondag uit kunnen slapen, ja. Dat komt, terug. dat komt terug. En waarom komt dat terug, denk je? Ja, vanwege de Saturday Night Fever. Omdat mensen op zaterdagavond uit willen kunnen en dan wat te veel willen kunnen drinken en op zondag op. Maar, maar denk je dat als je de betekenis daaruit haalt, hè, dus uh, zeg maar uit die, uit die dagen, door die, door die 24-uur-economie, dat het inderdaad uh, rampzalige gevolgen heeft voor, voor hoe je leeft en wie je bent en. Ik, ik denk dat het leven een stuk makkelijker, overzichtelijker, rustiger... en ook betekenisvoller is op het moment dat, je, dat, je, dat er betekenisvolle ritmes in het leven zijn. Ja. Ik moet nu opeens denken aan een verhaal dat mij ooit verteld werd door een uh, sinoloog. Rick Schipper, die een kenner is van het uh, taoïsme ook. En in het, uh, in de, uh, in het taoïsme ken je ongelooflijk veel uh, uh, feestdagen, bijvoorbeeld. Ja. Yeah. En, en, en er, is, er gaat geen dag voorbij die mensen werkend doorbrengen... maar waarin er ook wel weer iets aan de hand is. Dan moeten die goden weer geëerd worden en dan moet dat weer gedaan worden. En zo is zo'n jaar een aaneenschakeling van dat soort momenten. Dat is belangrijk. Ja, het is grappig dat wij dat in de middeleeuwen ook hebben gehad dat er opeens een enorme hoeveelheid heilige feesten waren. Ik denk ook, een mens heeft behoefte aan feesten. En uh, die dagen zijn, op, die zijn door de ik geloof, door de Katholieke kerk of misschien ook door de Griven, dat weet ik niet, zijn voor een deel weer afgeschaft. En is er dus inderdaad zijn er weer minder feestdagen gekomen. Maar het idee dat je een afwisseling moet hebben tussen alledaagse dagen en onalledaagse dagen, wat. Uh, vooral door de religie is ingebracht, uh, dat, dat denk ik dat, dat dat zo belangrijk is om het leven betekenis te geven. He, als, als er geen momenten meer zijn die je uit, het, uit de sleur van alle dag uh, haalt... waar je zegt van... Uh, op zo'n dag wil ik of een feest vieren, of ik wil uit mijn bol gaan, of ik wil uh, even gezellig uh, met, met, mijn, uh, met mijn gezinnetje kokoenen, of ik wil uh, even langs het strand lopen. Dan laat je als mens niet meer op. Uh, je hebt momenten nodig waar je zeg maar herstelt van de gewone dagelijkse sleur. En waar je ook. Uh, ja, kijk, binnen de religie is het natuurlijk zo dat je dan... dat zijn de dagen waarop je het, het hogere ook er, ervaart. Het zijn de heilige dagen. Um, en ik denk dat je dat naar vandaag kan, kan vertalen... door te zeggen van het zijn de dagen waarop je dingen doet... die anders zijn dan op de gewone dagen. Dus het zijn de, de bijzondere dagen. En als je, als je dat weg laat vallen en alle dagen worden even saai... Nou, volgens mij... Maar heb waarom, was dat, heb de idee, waarom dat in de, in de middeleeuwen zo belangrijk was... Juist toen? Die heilige dagen. Ja? Nou, volgens mij was het gewoon een proliferatie van, uh, van, van, uh, van, van, van heiligen. Dus er kwamen steeds meer heiligen bij. En die moesten allemaal een feestdag hebben. Dat was het. Ja, een aantal ja. heiligen groe groeiden. Groeide. En, ja. en, en die ja. kregen allemaal gewoon ja. een dag erbij. Ja. Maar dat en... krijg je toch nooit meer terug nu? Dat zijn we kwijt. Klaar. Ja, die veelheid aan heilige dagen zijn we kwijt. Ja. Maar ik zou niet zeggen dat we... Uh, dat, dat ritme van dat je, we hebben, dat doen we nog steeds, één keer in de week een dag hebt die, nou ja, de, de, die heilig is niet het goede woord, maar waar je, waar je kan opladen, ik, ik noem ze accudagen, uh, dat ritme hebben we nog steeds. En we lopen inderdaad het risico dat we dat kwijtraken. Maar uh, op dit moment is het nog steeds zo dat, ik geloof, 70% van de mensen niet op zondag werkt. En dat is misschien zelfs ook wel het maximale aantal, want als 70% van de Nederlanders zich wil opladen op zondag... Hè, en naar een museum wil, of bij, bij moeder op bezoek of wat dan ook... dan moet ongeveer 25 tot 30% van de bevolking eh, museums post zijn... Eh, bij het benzinestation staan, et cetera. Ik spreek overigens in Brands met boeken met Marlee Huijer... over haar boek Ritme, op zoek naar een terugkerende tijd. En eh, de vaste accudagen die, die vielen, dat zitten we achter in het boek... Uh, waarin je een aantal voorstellen doet om het tijd te keren. Zo noem ik het dan toch <lacht> maar even. Ja, er is geen weg terug natuurlijk, maar je kunt wel een aantal ingrepen doen... Waardoor, waardoor dagen weer meer betekenis krijgen en waardoor er weer wat meer variatie komt. Zo stel je bijvoorbeeld ook voor om een pauze halverwege de werkweek... Ja, daar zijn ze blij mee. Zeggen hoezo een pauze <lacht> halverwege de werkweek? Ja, kijk, het is zo dat als mannen en vrouwen gelijkwaardig aan de arbeidsmarkt mee willen doen... dan uh, levert dat uh, zeker bij mensen met kinderen grote problemen op. En dat heet uh, zo'n mooi combinatiestress. Want je moet uh, werkzaamheden en zorg uh, met elkaar combineren. Uh, sinds 1975, zo heeft het uh, Sociaal Cultureel Planbureau berekend is het zo dat we, uh, dus in vergelijking met 1975... dat we vijf uur per dag meer besteden aan werk of uh, andere verplichtingen. Dus we zijn ook echt meer uh, bezig, hebben minder vrije tijd. Uh, je kunt zeggen... Laten we die traditionele werkweek handhaven, vijf dagen per week uh, fulltime werken. En dan moet de een maar, uh, wat is het, vier dagen werken... en de ander twee dagen, of welk ritme dan ook. Maar het moet dan allemaal geperst worden in die maandag tot en met vrijdag. Stel nou dat je zou zeggen, wij maken de week van maandag tot en met zaterdagochtend en uh, proberen dan om de woensdagmiddag als vrije tijdstip te hebben... dan zou dat betekenen dat iedereen 2,5 dag werkt... een halve dag vrij heeft en weer 2,5 dag werkt. En dan kan je natuurlijk binnen die twee keer 2,5 dag... kun je zeggen van ik werk part-time. Maar dan is het overal is twee keer 2,5 dag... waardoor je een rustmoment midden in de week hebt. En het is nu al zo dat de meeste mensen donderdagochtend vermoeid zijn. Dat is, en dan moet je even van oh jee, ik moet nog twee dagen voordat het weekend is. En dat zou je waarschijnlijk kunnen voorkomen door uh, halverwege een rustmoment te hebben. En ik zou me voor kunnen stellen dat, het, dat je het ook beter organiseert dan tussen mannen en vrouwen. Het is overigens zo, hoorde ik van iemand uit België, dat in België dit een hele tijd een vast patroon is geweest. Dat dus inderdaad ook de man van maandagochtend tot zon, zaterdagochtend werkte. En dat er op woensdagochtend ook vaders thuis was. Ik weet helaas niet of dat, of dat goed liep toen. We hebben maar... al een aantal dingen. We meer licht... Minder medicijnen, meer licht, uh, een pauze midden in de week. Uh, we komen dadelijk... Uh, meer feestdagen willen we ook. Je hebt ook een idee voor, uh, voor, uh, voor, voor, de, voor, de, voor de feestdagen. En ik wil je ook dadelijk nog even een ritme voorleggen. Maar eerst krijgen we over ritmes gesproken. Want ook stilstand... Stilstand is misschien wel het mooist denkbare ritme dat er bestaat. De ANWB. Ik denk dat ze daar op de weg heel anders over denken. En vooral op de A58 van Tilburg naar Breda. Daar staat het verkeer vast tussen Geelze en Bafel. Er staat er een file van vier kilometer. Een kilometer of vier. Ja, en dan is stilstand niet het leukste ritme. Dat was de ANWB. Nog een ritme, een strafritme dan mag jij zeggen waar deze vandaan komt. De dag begint om vijf uur ochtends, zwinters een uur later. Bij de eerste tromroffel staan de gevangenen op en kleden zich aan... terwijl de bewakers de celdeuren openen. Bij de tweede roffel, vijf minuten later, maken ze hun bed op. Bij de derde, weer vijf minuten later... begeven ze zich in rijen naar de kapel voor het ochtendgebed. Gebed en lezingen duren niet langer dan een half uur. Om kwart voor zes, zwinten ze een uur later, wassen de gevangenen. Op de binnenplaats hun handen en gezicht. Ze krijgen hun eerste portie brood. Om zes uur gaan ze in de werkplaatsen aan het werk. En het gaat zo door. Waar komt dit vandaan? <lacht> dit is een tijdtabel die een directeur van een jeugdgevangenis in Parijs... Eh, aan het begin van de 18e eeuw heeft eh, opgesteld... En Het komt uit een boek van Michel Foucault, Franse filosoof... waarin hij schrijft over de geboorte van de gevangenis. En Hij laat zien dat tijdsordening, ritmische tijdsordening... een heel erg geraffineerd momen, uh, methode is, techniek is... om mensen te disciplineren. In dit geval de gevangenen. Dus door die, die gevangenen te onderwerpen aan zo'n heel strak tijdritme... Uh, gaan ze zich gedisciplineerd gedragen. Om zes uur gaan ze in de werkplaatsen aan het werk. Om tien uur wordt in het refectorium het middagmaal genuttigd... gevolgd door recreatie. Om tien over half elf, als de trom roffelt... vormen de gevangenen rijen en begeven ze zich naar de school. Dus hoe minder ritme af en toe, hoe beter. Want hier zit je niet op te wachten. Nee, kijk, het lastige is... Um, een ritme waarin uh, de herhaling te veel lijkt op het eerdere... Is een heel benauwend ritme. Een ritme waarin veel variatie zit, is, geeft een gevoel van vrijheid. Ritme is altijd en discipline en vrijheid. En het ritme waar die gevangenen aan onderworpen worden, is vooral discipline. Maar een ritme waar veel variatie in zit, dat geeft juist vrijheid. En um, ik heb uit uh, muziektheorie een, uh, een, een omschrijving van ritme, en dat is: uh, ritme is het borduursel op het stramien van de maat. Dat wat betekent dus dat ritme... altijd afhankelijk is van maat. Dus er zit altijd een herhaling in. en Zoals een drummer ook een maat uh, aangeeft... met het ene stokje. Maar met het andere stokje daarbinnen... een variatie kan aanbrengen. Dus het is een borduursel... op dat stramien van de maat. Maar als het... Zeg maar de maat overheersend wordt en de herhaling alleen maar een herhaling van hetzelfde is en dat zie je bij die gevangenen want die, dat ritme is elke dag hetzelfde jaar in jaar uit hoewel het dan zomers een uur later of eerder is dan winters is de enige variatie als ritmes uh, hetzelfde zijn dus de herhaling binnen de ritme hetzelfde is dan wordt het extreem saai. Dan gaan we nu de sprong maken naar Norbert Elias. Het verhaal van een groep mensen die een zeer hoge, hun onbekende toren betrekken. En dan mag jij uitleggen wat dat met tijd te maken heeft. Het is een heel mooi verhaal. En het, je, je kunt het zo vertellen dat ze het allemaal gelijk voor ons zien. Ja, uh, Norbert Elias is wat uh, tijdanalyse betreft een van mijn uh, favorieten... Uh, hij laat heel duidelijk zien dat ons begrip van tijd ontstaat of ontstaan is in de loop van de evolutie. Dus hoe wij nu naar tijd kijken, dat is helemaal niet hoe mensen honderden jaren geleden of duizenden jaren geleden naar de tijd kijken. En om dat duidelijk te maken, geeft hij het beeld van uh, een toren, mensen Beklimmen een toren en gaan op de eerste etage wonen. Dan komen de kinderen die gaan naar de vijfde etage. Dan komen de volgende generaties, die gaan op de tiende etage. Uiteindelijk generatie na generatie eindigen ze op de honderd en eerste geloof ik etage. En wat er dan gebeurt, is dat de trap van die toren instort. En dan zien we en, de we die bibliotheek in Keulen voor ons... die helemaal de grond in ging. Ja, dat is een prachtige foto, moet ik zeggen. Ik weet niet of mensen die nog op hun netvlies hebben... maar dan zie je de bovenste etage waar nog boeken in staan. En daaronder is het één grote ravage. En je weet eigenlijk als kijker dat daar duizenden boeken moeten liggen. Maar stel dat je op die bovenste etage woont... dan heb je niet in de gaten dat er zo'n berg aan boeken geweest moet zijn... die je niet meer kan lezen... maar die wel het fundament zijn voor die bovenste etage. Ja, dat is dus precies. Wij, dat zijn wij nog steeds, maar we hebben er geen besef meer van. Wij hebben geen enkel besef van wat onze voorouders hebben moeten doen... om te zorgen dat wij de tijd kunnen opvatten zoals wij hem nu opvatten. Maar dan is de vraag, en dat moet je dan heel concreet duidelijk maken... wat is het verschil tussen die, die voorzaad van mij... die helemaal onderaan die toren stond... en tussen mij die nu helemaal bovenaan staat... en niet meer weet wat er allemaal onder mij is... Ja, als wij naar de maan kijken en het is uh, een, een sikkeltje, een maansikkel. dan weten wij dat het over een, uh, een paar weken weer volle maan is. Die voorouder, die zag de ene keer een sikkel s'nachts en de andere keer zag hij uh, een ronde bol. en die wist niet dat daar een relatie tussen was. Dus je moet. Wacht even, dat is interessant. Dus die, die, die, als ik nu dat sikkeltje zie, dan denk ik... Oké, okay, over drie, vier weken dan rond, vol rond, maan. klaar. Ja, ja. En, en, en mijn voorzaad... Nee, je moet een verband kunnen leggen... tussen het ene ding en het andere ding. En dat heeft in het menselijk brein... Heeft maar wat dat, betekende dat voor hem? Dat hij uh, ging relatie legde tussen het verleden, het heden en de toekomst. Dus om tijd te kunnen ervaren als iets wat loopt... van het verleden ja. door het heden naar de toekomst... moet je kunnen snappen dat de dingen die eerder gebeurd zijn... dat daar een verband is met de dingen die vandaag gebeuren... en die morgen zullen gebeuren. En daarmee krijg je een bepaalde tijdsopvatting... namelijk dat tijd stroomt... Uh, die onze voorouders aanvankelijk niet hadden. En wat betekende dat voor hun, denk je? Bedoel, waren ze gelukkiger? Nou ja, dit is een nah. hele onnoze vraag. Nee, maar hij is wel goed. Nee, hij is wel goed. nee. Kijk, wat, wa, kijk, wat zijn we kwijtgeraakt doordat we dat niet meer hebben, of nou. niet? kijk, je kunt het vergelijken met een kind. Een kind leeft in het nu. Die heeft eigenlijk nog geen besef van dat als uh, zijn moeder weggaat, dat die straks ook weer terug zal komen. Dus die leeft helemaal in het nu. Dat geeft een soort geluksgevoel, hè, want je hebt helemaal geen besef van dat je eindig bent, dat je gaat sterven of wat dan ook. Maar uh, het, als dat nu niet prettig is, kan het ook heel angstig zijn, want je weet niet dat het straks weer over zal nou. zijn. Dus ja, je kan er gelukkig van zijn of niet gelukkig. Ik bedoel, er zijn heel veel levenskunstdenkers die roepen, je moet in het nu nu leven. Maar dan denk ik van... ja, dat is een kinderlijk stadium. Ook... Dat kan niet, hè? Nee, dat kan in feite niet. Je kan niet terug naar dat kinderlijke stadium... en niet weten dat, er, dat, er, uh, dat je zult gaan sterven... of dat je geboren bent. Dat, dat, dat, we kunnen daar niet terug, nee. Maar wat moet ik dan... Ik, ik moet leven in het besef dat het, dat, het, dat het voortjakkert. Maar gewoon, zoals je ook al zei, een aantal momenten aanbrengen en koesteren. Waardoor de stroom af en toe even, even wat rustiger wordt. Ja, dit, kijk, wat, wat moet je? Dat hangt helemaal vanaf wat je wil. Als je, of, je, of je inderdaad gelukkig wil zijn. Ik, bedoel, ik weet niet of ik per definitie gelukkig wil zijn. Het is, is een leuk bijproduct, maar... Het is niet mijn hoogste doel. Dus, en het kan zijn dat je zegt van ik wil heel veel plezier in mijn leven hebben. Of ik wil uh, heel veel sociale verbindingen hebben. Ik wil vrienden hebben. Dus het hangt er af wat, maar, wat je belangrijk vindt. Kijk, en dan je, kun je kijken van hoe je met tijd omgaat. Maar kijk, weet je wat je ook. Je, je schetst net dat beeld van die voorouder die naar die sikkel kijkt. En die volgende maand. Geen relatie tussen ligt. Wij doen dat allemaal wel. Goed, hij staat helemaal onderaan de toren. Ik sta helemaal, helemaal, helemaal bovenaan. Maar ik sta ook bovenaan een toren. Die gedomineerd wordt, en ik heb daar niks op tegen verder, maar ik stel het even vast: door allerlei technologie die we hebben, die maakt dat ik, dat ik, dat ik nog sneller leef. Ik bedoel, het internet, ja. onze mobiele telefonie, noem maar op. Dus mijn geest, want daarin lijk ik misschien nogal op de voorouder, mijn geest uh, uh, reist nog steeds in het tempo van de postkoets. Maar het lichaam zit in een straal, ja. Nou, dat dus valt wel mee, hoor. Oh. Kijk, toen, mensen, ja, toen, toen, de trein, toen de trein kwam, dan dachten mensen inderdaad... van dit kunnen wij niet bijhouden. Wij zitten in een TGV of een vliegtuig en, en, en onze geest kan het bijhouden. Uh, de klacht dat de tijd te snel gaat, die is al, waarschijnlijk al zo oud als de mensheid. Is dat zo? Je vind, ja, je vindt 200 voor Christus, vind je al geschriften... dat iemand klaagt over uh, dat de tijd zo snel gaat... en dat, uh, en dat uh, de klok, in dit geval de zonnewijzer, een ritme oplegt... Wat, waar die helemaal niet van houdt. Uh, Henk Hofland schreef in 1955 al een, uh, een boek over dat de tijd zo snel gaat ging en dat de, de tempo mens <lacht> uh, dat het een vreselijk mens was. Uh, en wij wij vinden de jaren 50 vinden we het langzame, trage jaren. Dus volgens mij is er niet uh, een snelheid waarvan je kan zeggen dat is te snel voor de mens. Het gaat erom hoe je uh, snel en langzaam met elkaar combineert. Er is, niet, er is niet, zeg maar, snelheid is niet een ding op zich. Het is altijd gerelateerd aan, aan wat er langzaam is. Maar hoe komt het dan dat we er altijd zo over zitten te mekkeren? Ik doe het dus ook. Met, uh... Ja, omdat we de tijd niet goed georganiseerd hebben. Daarom mekkeren we er voortdurend over. Ja, maar altijd want, ook kijk, altijd. Op het, op het moment dat, dat, dat, die, dat die ritmes verstoord raken... Ja. Dan, ga je, dan, dan komt er inderdaad chaos in, in je bestaan. En uh, krijg je dus het gevoel van... oh jee, ik heb tijd tekort. En uh, ga je je gehaast voelen... Maar jij zegt dus ook, luister, het feit dat ik het, het, het, het, het, het gevoel heb... dat ik overal voortdurend moet zijn en aanwezig moet zijn... en ook ben door mijn mobiele telefoon, door mijn internet... en door mijn verbindingen met, eh, zijn bijna neurale netwerken... Met, met, met, met de wereld. Jij zegt, luister, dat is, dat is, dat is, dat is, uh, dat is een beetje on onzinnig om daarover te uh, uh, Ja, de, de, Ik denk dat dat... Uh, kijk, het is, het is zeker zo dat uh, de sociale media... Uh, een versnelling teweeg brengen, en dus een versnelling in communiceren. Je kan veel sneller communiceren dan vroeger. Maar of dat problematisch is, dat is maar de vraag. Uh, je, ziet, je ziet nu al dat bijvoorbeeld als het over de smartphone gaat... dat er allerlei applicaties ontwikkeld worden... die maken dat mensen weer makkelijker met de tijd omgaan. Ook al gebruik je die technologie. Dus je zou kunnen zeggen... zo'n technologie komt min of meer in het wild in ons leven. Alsof het een, een, een, een wild hondje uit het asiel is. En die wordt langzaam maar zeker getemd... en aangepast aan de ritmes van ons leven. Dat proces heb je gezien met de televisie, met de radio... met de wasmachine... En Zeg maar, ons leven, daar zit toch ook wel weer zoveel ritme in dat ook deze nieuwe technologieën wel weer gedomesticeerd worden. En wij zullen ons voor een deel aanpassen aan die technologieën, maar die technologieën die passen zich ook weer aan ons aan. Ik bedoel, uh, mobiliteit. Nou ja, je gebruikt het beeld in, in het boek, dat is uh, even denken, dat is Valérie Frisse. Ja. Yeah. Die, die schrijft, je moet, het, je, moet, je moet die techniek zien als een, als een hondje dat je in huis krijgt. Dat je uit het asiel haalt. Ja. Uit het asiel haalt, het komt in je huis en dat moet je dresseren. Ja. ja. Is dat niet een beetje een naïef beeld? Uh, nou, dat denk ik niet. Want je ziet, je ziet nu al dat die smartphone, met name de jongere generatie... Die neemt heel, of de, de mobiele telefoon, die neemt heel vaak de telefoon niet op. Die kunnen volgens mij veel makkelijker weer dat naast zich neerleggen... En uh, denken van nou ja, dan maar even niet, of dan maar even niet Facebooken. Dus ik weet niet hoor, ik denk dat dat... Uh, dat, dat, dat maar je bent dus wat dat betreft geen cultuurpessimist... die zegt, oh, uh, stil de tijd, we moeten in onszelf neerdalen. Ik, ik refereer nu nee, even aan het boek van ik, Joke Hermsen. Ik, ja. Dat is dan ook een, en, en, en niets ten kwade over dat boek... maar dat is dan volgens jou ook een groot succes, waarschijnlijk dat boek nu. Zoals in de jaren 50 Henk Hofland al over de tempomens schreef... en de zorgen die dat uh, opriep omdat wij voortdurend bang zijn dat we te snel gaan. Maar eigenlijk vind je het ook een beetje onzin. Ja, ik denk eerlijk gezegd dat als, als, je, als, mensen, of als we een zekere ritmiek houden... dat die versnelling, dat we daar vanzelf weer aan wennen. En het is ook zo, om bij Elias te blijven... dat ons tijdsbegrip... Uh, dat, dat staat niet stil. Ons tijdsbegrip evolueert ook. Dus wij zullen over honderd jaar weer een ander begrip hebben van tijd. En waarschijnlijk ook tijd anders organiseren dan nu. En sommige dingen gaan, gaan heel snel, maar andere dingen gaan weer heel erg langzaam. Ik bedoel, we, we krijgen net weer de file door. En dus die auto heeft aanvankelijk een versnelling gebracht. Maar inmiddels geeft ja, die weer ook weer een vertraging. Ja. En hetzelfde zie je met e-mail. Je, met, met e In de eerste, eerste jaren heb je het idee van oh, dan moet ik meteen antwoorden... Nu zie je heel vaak dat mensen om de uh, havenklap een out-of-office erop zetten. Van nou, uh, even niet. Dus daar, ja... Dus de, dat... nee, maar, nee, maar het is heel, eigenlijk heel helder wat je zegt. Wat je zegt is van, luister, die tijd hè, die, die gaat altijd anders. Daar kijken we altijd anders naar. Als je er maar voor blijft zorgen dat... dat, dat, dat nou ja, dat je ritmes aanbrengt. Goede ritmes. Ja, maar dat kan je dus niet alleen als individu. En dat maakt het zo lastig. He, als, jij, als jij, zeg maar, in je werk niet gestrest wil raken. dan kan je wel zelf zeggen: van ik wil bijvoorbeeld elke week een lunchpauze. of elke dag een lunchpauze. Maar dat krijg je niet in je eentje voor elkaar. En hetzelfde als je. stel dat je een avondmens bent. en je denkt: van ik zou eigenlijk willen dat ik elke dag om. Uh, om 12 uur s middags met werken begint. Dan moet je daar heel veel voor overleggen. Wil je dat voor elkaar krijgen? En uh, dat is ook zeg maar, mijn zorg over het verlies van sociale ritmes. Er is natuurlijk ongelooflijk veel tijdsordening in de samenleving. Dus er is heel veel uh, al gedaan... waardoor er een zekere rust in het maatschappelijke... maar ook in het individuele leven is. En op het moment dat we dat allemaal los zouden laten... Ja, dan denk ik inderdaad dat we allemaal hartstikke gestrest worden. Dat moet je dus niet doen. Dus, bijvoorbeeld, zoals je al zei, het is eigenlijk heel, heel eenvoudig... pauze halverwege de werkweek, uh, vaste maaltijden een aantal keren uh, per week... of voor mij elke dag... Yeah. Het, het, zijn, het zijn overigens voorstellen. Hè? Het, ja, zijn, ja, ja. het zijn geen van die niet. Doet. Ik, zou, en... ik zou het liefst willen dat er, dat, er, dat er mensen zouden zijn die zeggen: van nou, we gaan nog veel meer van dit soort ideeën ontwikkelen. En bijvoorbeeld ook: dit vind ik ook wel aardig. Uh, geen status apart voor pubers. Ja. <laughs> Heb je een puber thuis? Ja. Nou, de jongste is 18, en, uh, die, dus die studeert nu. Ja, ja, die is net puber zijn... Uh, is net uh, af, ja. Maar wat, wat, wat, waarom, wat bedoel je hiermee? Geen statusafdrag nou, voor pubers? Kijk, de, de, de biologie laat zien dat de pubers uh, een ritme hebben... wat eigenlijk later is dan van de ouders. Ja, dus uh, ze, kunnen, ze, ze kunnen later naar bed en ook later opstaan. Zeg maar hun, het mechanisme wat je in je hoofd hebt... waarmee het ritme van je lichaam wordt... Uh, gesynchroniseerd, dat is bij hun nog, nog 25 uur in plaats van 24 uur. Dus zij kunnen bij wijze van spreken elke avond een uur later naar bed gaan... en hun ritme dus steeds meer verleggen. Maar als je dat in een gezinssetting doet... dan he, dus, Nee, sorry, wat ik vergeet te vertellen... is dat er bijvoorbeeld in Duitsland scholen zijn die zeggen... van we gaan wat later beginnen, want dan sluiten we aan bij dat ritme van die pubers. Als je dat doet, levert dat, gaat dat in de gezinssituatie heel veel problemen opleveren... omdat het kind dan pas naar bed gaat... op het moment dat die ouders al lang en breed in bed liggen. Nou, die ervaring heb ik wel. Als je als ouders al in bed ligt en je kinderen zijn al lang aan het rondscharrelen... dat geeft heel veel onrust. Uh, ook ochtends van als een puber als enige thuis blijft vader en moeder gaat werken, de broertjes gaan naar de, laag, of naar de, naar de lagere school... Uh, en gaan eerder het huis uit... dan betekent dat, dat dat kind in feite, wat tijd betreft, geïsoleerd raakt. En dat lijkt me geen goede situatie. Gaan we niet doen. Het, we hebben al de, uh, de accudagen gehad. Hier heb ik er nog één. Het vieren van multireligieuze feestdagen. Je zei al... Die, die, die dagen die hebben, ooit, die hebben ooit betekenis gekregen. Dat, ja. dat waren streepjes die eerst en die kregen betekenis. En dan is het ook belangrijk voor het ritme dat sommige van die dagen die hebben nog meer betekenis hebben, want het zijn feestdagen. Wat wil je? Um... Het is nu zo dat de feestdagen in uh, Nederland grotendeels uit de christelijke cultuur komen. Sowieso onze hele kalender, de Gregoriaanse kalender, is ingesteld door vrouw Paus Gregorius XIII. Uh, het is allemaal hartstikke uh, religieus en met name christelijk religieus. Vrije Zondag is uh, uit de christelijke cultuur. Uh, je kunt je afvragen of je in een multireligieus land als Nederland uh, niet... Uh, ook andersoortige feestdagen zou moeten toevoegen. We hebben natuurlijk wel... Uh, wat is het? De 1e mei. Uh, een aantal seculiere feestdagen. Maar het overgrote deel zijn christelijke feestdagen. En je zou je voor kunnen stellen dat je zegt... Van, waarom vieren we eigenlijk niet ook het islamitische offerfeest? Of de grote verzoendag van uh, de Joodse religie? Of misschien nog een ander feest? Uh, zodat... Uh, de diverse religies aan hun trekken komen... in plaats van alleen maar het christelijke geloof. Maar bovendien is het ook nog zo dat die feestdagen in Nederland... die zijn eigenlijk heel raar verdeeld. In mei hebben we heel veel feestdagen. Maar bijvoorbeeld in oktober en november hebben we nauwelijks feestdagen. Hoe Waardoor... komt dat? Ja, ik zie het hier, december, ja. april, mei en juni omdat, omdat we dus uh, de geboorte van Jezus, uh, uh, Pasen, de sterfdag van Jezus, Hemelvaart, uh, Pinksteren. Dus het zijn allemaal christelijke feestdagen die we vieren. En dan hebben we nog oud en nieuw, wat, wat een seculier feest is. Um, maar al die, de merendeel zijn dus uh, christelijke feestdagen en die zijn heel onregelmatig verspreid over het jaar. Ik wil je iets voorleggen wat, wat, wat een luisteraar zich afvraagt... over het verschuiven van de, van de tijd... of hoe je de tijd, zeg maar, uh, uh, beziet met het ouder worden. Dat is natuurlijk... Wat gebeurt er dan? Gaat de tijd dan trager? Ja, Douwe Druisma heeft daar een prachtig boek over geschreven... Hè, van waarom de tijd sneller gaat ja. als je ouder wordt. We uh, hebben het allemaal al een keer gezien. Hij, een ja, hij, hij geeft er in feite geen antwoord op. Ik weet eerlijk gezegd niet of het waar is... Uh, ik denk, uh, ik ben nu halverwege de 50. Ik denk van wanneer zou dat komen dat, uh, dat die tijd dan, uh, dan sneller gaat? Ik, Heb jij dat ik, gevoel ik... niet? Nee, nee. Ik, ik, weet niet, uh, waar, ik weet niet precies waar het vandaan komt. Nou, en... ik denk wel dat ik weet wat, uh, wat er in dat boek staat vandaag. is. Maar als je. Dus. Nou, laat ik je een vraag stellen. Ja, ik heb het boek gelezen, ik kan het wel reproduceren. Ja, zo, welke, leeftijd, welke leeftijd op, uh, herinner jij je het meest van? Van hoe oud je was? Ja, volgens Draaismaar onthoud je het meeste van rond de 18 ja, tot 25. 18 uh, zo. Ja, hè, want dan is alles Dat zijn... nieuw en, en dingen. En dan ja. word je ouder en ouder. En dan heb je die zonsondergang... Uh, boven de Griekse eiland al wel honderdduizend keer gezien... en dan gaat de tijd sneller. Dat is wat hij zegt. Maar jij, jij, jij merkt er nog niks van, zegt hij. Nee, je. Ik, ik merk het nog niet. Maar de, de, ja, Het kan komen, hoor. Maar ik heb me ook filosofisch wel af te vragen van... is het wel echt waar of is het iets wat we onszelf aanpraten? En de verleiding is natuurlijk heel groot... als je boven een bepaalde leeftijd bent... om uh, inderdaad te denken... nou, elke herhaling uh, is even saai. En dus niet meer de vernieuwing in de herhaling te zien. Uh, en ja, Het kan ook zijn dat je, dat je zeg maar, meer met, je, met de dood bezig gaat, dus dat je aan het aftellen bent. En dan is het natuurlijk inderdaad zo dat die periode daarvoor is dan langer is dan de periode die je, die je nog tegemoet komt. Um, maar ik, zit me, ik vraag, vraag me vaak af van of je daar ook niet, uh, althans filosofisch weerwoord aan kan bieden. Ja, ik hoor vaak van mensen die oud zijn, dat ze zeggen van... Oh, ik moet nog wel dit doen, ik moet nog dat doen... ik moet mijn, tuit, mijn tijd heel zuinig besteden. En dan heb ik altijd zoiets van, ja, als je zo leeft... dan ben je eigenlijk al aan het doodgaan. Want een jongere die alle tijd heeft, die verlummelt, verlummelt zijn tijd. Ja. En dan zeg ik, waarom verlummel je je tijd eigenlijk niet? Waarom moet, je zo, waarom moet het allemaal nog uh, heel, veel, heel veel gedaan en gepresteerd worden? En het kan best zijn dat als je je tijd verlummelt als ouderen... dat, je, dat die tijd veel trager gaat. Weet je, nu je het over de tijd en snelheid en terugtrekken hebt... Het, het, het meest oorspronkelijke wat ik er deze week in, in een krant overlas... het was een klein tekstje van Rem Koolhaas, die volgens mij een bijlage van de architect NRC Handelsblad heeft gemaakt. En hem wordt gevraagd wat hij dan een mooie plek vindt. om hè, Stil de tijd. Om dat cliché nog maar eens tevoorschijn te toveren. Daar heeft hij een fantastisch antwoord op. Hij zegt, de mooiste denkbare plek... dat is stoel 1A in een vliegtuig van Lufthansa... Je bent op dat moment onbereikbaar. Je kunt je heel goed concentreren op alles. Je gaat razendsnel door de wereld en je zit op stoel 1A. Als je geland bent, ben je er ook zo weer uit. <lacht> dat is mooi, hè? Ja. Maar ik zou er meteen denken, kijk, als je, als je wil dat, er, dat, je, dat je je kunt concentreren, want daar gaat het dan toch eigenlijk over. Hè? Dat je je los kan maken van de veelheid aan de impulsen die er zijn. Dan zou ik zeggen van zorg dan dat je leven goed ritmisch georganiseerd is. Want dan kan je gewoon zeggen, elke zondag zet ik, de appara zet ik alle apparatuur uit. Zondag ben ik onbereikbaar. Of eh, bij wijze van spreken, elke dag tussen twaalf en één ben ik onbereikbaar. Dat, dat, kan je, dat kan je ook in het dagelijkse leven kan je dat ritmisch regelen. Ja. Daar hoef je volgens mij echt niet de lucht voor in om dat, voor, om dat te bereiken. Nee, maar het beeld is natuurlijk wel mooi. Iemand die eh, alsof je in een soort kloostercel zeg maar, door de hemel eh, raast. Ja, Ja, ja, ja. Het ja. is een mooi poëtisch beeld. Maar dan tenslotte, nog één keer toch die vraag. Want dat is, het, dat is het toch denk ik het meest interessante. Oké, okay, we leven in razendsnelle tijden. Maar als je maar goede ritmes aanlegt, is er niet zoveel aan de hand. Want, zoals je ook duidelijk hebt gemaakt... wij mensen hebben altijd de neiging om daar heel uh, pessimistisch op te reageren. Ja. Of het nu in de jaren 50 was, toen Henk Hofland een boekje schreef over de, de tempomens die te snel ging. Tot nog niet zo lang geleden, Joke Hermsen met stilde tijd en het in jezelf afdalen om je aan die woeste tijd te, te onttrekken. Waar komt dat pessimisme van ons vandaan? Erkenlijk associëren we snelheid met het kwaad. En, en waar dat vandaan komt, dat, dat weet ik niet. Hè? Dus stilstand en rust is goed. Terwijl de, de grote stilstand is de dood. Dus als, je stil, als alles stilstaat, dan, dan, dan, dan is er niks meer. Dus ik, ik begrijp dat eigenlijk niet. Ik begrijp niet waarom snelheid niet gewaardeerd wordt om wat het is. Als je dingen op een prettige manier snel doet... dan, dan, heeft dat helemaal, dan hoeft dat helemaal niet iets negatiefs te zijn. Uh -huh. kun je zelf, hoe lang kun jij stilzitten eigenlijk... Ja, je hebt nu een uur stil gezeten. Maar ben je... Ja, ja, ja. De, voor mij is, ben je goed dit, in multitasken, zoals dat heet? Ja, Veel ik, kan, dingen tegelijk. ik kan inderdaad goed multitasken. En bedoel, voor de afronding van zo'n boek heb ik, t, moest ik twee maanden stilzitten. Dan moet ik mezelf disciplineren van stilzitten, stilzitten, stilzitten. En dan is het inderdaad zo dat dat twee, drie weken duurt... voordat ik, voordat ik voldoende zitvlees heb. Maar om te schrijven, heb je zitvlees nodig? En heb je een zekere verstilling nodig? Uh, maar... Daar kan je jezelf toe trainen. En wat dat betreft denk ik van dat je je lichaam en ook je geest... naar een heel veel ritmes kunt plooien. Maar wat betekent dat een paar maanden stil? Had je je mobiele telefoon uit? Ja, ik had mijn mobiele telefoon uit... en mijn e-mail werd door het secretariaat gelezen. Dat heb je allemaal niet meer gedaan. En dan had je niet het gevoel dat je totaal van de wereld was afgesloten. Nee, ik had eerlijk gezegd na twee weken iets van: hoe kan het dat ik dat ik, dat ik het gevoel heb dat ik overal bij hoor. Terwijl ik en geen mobiel aan heb en mijn e-mail niet lees. En ik was prima content. Maar toen je het allemaal weer aanzette, hoe was dat? Vond ik ook weer hartstikke leuk, eerlijk gezegd. <laughs> ja, want dan zie je van oh, alles is doorgegaan en ik kan zo weer op die trein stappen. Ik dank je voor dit uh, gesprek. Ik sprak met Marlie Huijer over haar boek Ritme. Op zoek naar een terugkerende tijd. We jagen voort en dat kan helemaal geen kwaad... als we maar ritmes koesteren. Straks na achter twee dingen van Max. Waarin crisisverslaggever Hans-Jaap Melissen... over zijn ervaringen in Libië vertelt... en zijn passie voor journalistieke brandhaarden. Volgende week tussen 7 en 8 uur in Brands met Boeken op Radio 1. Een gesprek met Tekla Rondhuis... Ook zij is filosoof en zij schreef een boek over haar zoon die het syndroom van Down heeft. Dat volgende week. Radio 1. Zondag om 2 uur de eredivisie. Oh, wat een mooi doelpunt van Toby Aldewereld. Ajax-Veienoort. Ja, schiet er binnen. Maar een stopfase krijgt de nu wel, zegt. AZ-Roda. Dit moet hem worden. Natuurlijk. Nee, natuurlijk niet. Hij schuift hem naast. groningen 20. Nee. Ja, ja. Hij ja. zit er weer in. Pardon. Hij zit er weer in. En Vitesse-PSV. Perfect rijden. In Schieten 1-0. NOS langs de lijn. Zondag van 2 tot 6. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Mijnbijwerking.nl. Doen. Agnes Kant. Geniet van een pure wintervakantie. Beleef de oorspronkelijke gastvrijheid met het hele gezin op de boerderij. Kijk op Austriaan.info Oostenrijk. Je doel bereikt.